Tien uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een verdacht opgepakt... voor de moord op de Duitse politicus Walter Lübke. Het zou gaan om een jongere man die in de persoonlijke kring van Lübke verkeerde. De politie kwam hem op het spoor door een grootschalig onderzoek... naar de privégegevens van de politicus. Onder meer zijn mobiele telefoon is onderzocht. De regionale CDU-bestuurder werd zondag dood in de tuin van zijn huis gevonden. Een politiek motief werd niet uitgesloten. Lucke kreeg in 2015 veel bedreigingen... toen hij de komst van een vluchtelingenopvangcentrum steunde. GroenLinks in Limburg wil dat de nieuwe gedeputeerde Carla Brugman wordt geroyeerd. Brugman treedt als onafhankelijk gedeputeerde toe tot het nieuwe provinciebestuur... waarin ook Forum voor Democratie en de PVV zitten... Brugman is lid van GroenLinks. Door met de PVV en Forum te gaan besturen... wijkt ze af van de GroenLinks-partijlijn. Op de Duitse rivier de Elbe bij de stad Stade, vlakbij Hamburg... is een historisch zeilschip gezonken... na een botsing met een containerschip. Zeker vijf mensen raakten gewond... van wie eentje ernstig, meldt de politie. Het zeilschip stamt uit 1883.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 Ook wil het kabinet wraakporno strenger gaan bestraffen. En dan het weer. Vanavond neemt de wind geleidelijk af. Verder wordt het grotendeels droog en klaart het flink op. Morgen verloopt zo goed als droog met soms een zonnetje. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind... en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief.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 All Radio. I'll be